Besluit. De krant leg ik weg en de tv.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 Ik met Rood en daarvoor hoorde je Paradiso met Bailando. Ja, je hoort het net al, mijn USB-stick is gesneuveld, dus mijn hele programma ligt in duigen. Uh, ik ga het dus uh, dit uur maar uh, lekker improviseren. Of improviseren. Ga we me improviseren? Mijn voorspelling is ook alweer uh, slecht. Misschien door mij niet meer gestapt in uh, de Wat uh, gaan we doen dit uur? Ik heb uh, wat uh, leuke nieuwtjes. Natuurlijk gaan we muziek draaien. En uh, we gaan verder met uh, Tire Cruise Higher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 to be Parkrun Detection met perfect en daarvoor de Tiger cruise met higher. Willem Bell mag dan toch wel de echte baas genoemd worden. Een 90-jarige atleet doet nog iedere dag aan polstok hoog springen. En met succes, want hij is met 218 centimeter de wereldrecordhouder in zijn leeftijdscategorie. Bell is de vader van Earl Bell, de winnaar van de brons op de polstok tijdens de Olympische Spelen van 1984. Ja, het lijkt me ook niet zo raar dat je van die leeftijd uh, uh, de hoofd, uh, uh, meter hebt op die leeftijd. Met 90 jaar. Ik denk niet dat veel mensen meedoen. De politie in Haarlem waarschuwt men, uh, mensen alert te zijn op, babbel, op babbeltrucs. Doe niet voor iedereen zomaar de deur open en geef voort het dan nooit je pincode is de boodschap. Aanleiding is een nieuw incident waarbij een Haarlemse slachtoffer werd uh, van een babbeltruc. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Een man belde aan bij de vrouw en vroeg of hij het gebruik mocht maken van het telefoonboek. Intussen bleek een tweede man ook de woning binnengekomen te zijn. Hij wist ongezien de pinpas van de vrouw te stelen. Even later belde een van de mannen op en vroeg om haar pincode. Helaas van de mannen heeft die vrouw de pincode niet gegeven. En we gaan weer lekker verder met muziek. Want dat is toch wel het meeste waarvoor de radio bestaat natuurlijk. We gaan verder met de heater... Van Dit is er niet van, mag Nee, ik zei niets. Nee, je lacht er. Ik zei niets. Ah, vertel ik jezelf al. Oh. We gaan verder met de heater van uh, Sami. I so Ja, Bob is klaar, Sun Freedom. En daarvoor Heater van Samin. Ik heb uh, nu een liedje, die, heb ik, uh, die hebben jullie gisteren gehoord bij View bij Rudy. Ik heb hem uh, van hem een beetje gestolen nu. En uh, daarom ga ik hem uh, nog een keer draaien. Opa, Gangnam Star! Gangnam Star! Nou ja, kopie een drankje, er is genoeg 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 's Nachts als 여자 Gangnam Style. Can your Gangnam Style. Hey, hey, sexy lady. Hop, hop, hop, hop. Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hop, hop, hop, hop. Hey, hey. Gangnam Style. Ja, je hoorde Spy. Je hoorde Spy van Gangnam Style. We gaan door met de muziek. Nou een beetje goede motte. Ja, je hoorde Cindy Laper met uh, Girls Just As Want To Have Fun. Nou, uh, ben ik gisteravond bij de stap in de kroeg. En uh, hadden ook een paar dames een leuke, leuke fun, hadden ze samen. Want uh, het eentje probeerde een jongen te versieren en die jongen bleek homo te zijn. Dus uh, die meisjes lachten de keihard uit, want die vriendin van haar wisten het allemaal. En zij niet, dus zij wel mooi verschud. Dat er veel uh, vergevenisgezindheid uh, is de oorzaak van probleem, pro, uh, relatieproblemen. In elke relatie zijn er situaties waarin de ene partner zich ergert aan de andere. Bijvoorbeeld door financieel onverantwoord gedrag, ontrouw of gebrek aan steun. In zo'n situatie moeten partners beslissen of ze kwaad worden of ze zich inhouden en het gedrag tolereren. Bood worden is een een goed signaal aan een partner dat zij of haar gedrag onacceptabel is. Daardoor komen problemen eerder naar de oppervlakte en kunnen ze worden opgelost. Het dus steeds te vergeven blijven problemen sudderen en kunnen ze op den duur de relatie schade, schaden. Er is geen magische oplossing voor re, uh, relatieproblemen. De gevolgen zijn van elke beslissing en elke relatie. Hang af van ieders persoonlijke omstandigheden. Als meer landen het geven van borstvoeding zouden stimuleren dat het leven van een ruim miljoen kinderen kunnen redden, dat zegt Unicef naar een aanleiding van 20e editie van Wereldbevolkingsweek, die loopt van 1 tot 7 augustus. Het percentage vrouwen dat borstvoeding geeft is de afgelopen jaren wereldwijd maar weinig gestegen. 32% in 1995 tot 39% in 2010. Volgens Unicef is dit het gevolg van agressieve marketing door de producten van moedermelkvervangers, de regering die borstvoeding te weinig ondersteunen en een gebrek aan Kennis over de risico's van het niet geven van borstvoeding. Ik heb jou uh, NIO met de uh, Because of You.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 Make any man's eyes pop. She used what mm. she got to get, whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because oh, her body was booming. Uh, gold, pearls, rubies, crazy diamonds. I Nothing mean, she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No, no one was too great for her Ooh. to get with or even mess with. The crush mm. she says was next on her list. And uh, Louis Mew, it's as good as true. There, There ain't, ain't a man alive that she couldn't get next to. Ooh. She had it all in the bag. Yeah. So she should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 you know that song about Dat was Let's ta uh, Talk About Sex Van Zalt en Peppa En daarvoor hoorde je Nio Het is uh, een week geleden Dat uh, Rudy en ik stonden te draaien bij Lal Hardy Het was een uh, geweldig feestje Wil jij nou ook uh, een uh, leuk feestje Met uh, twee gezellige DJ's Dan kan je, ons, uh, kan je Rudy en mij boeken Dat kan uh, via ZFM uh, info at, uh, of, uh, Redactie at ZFM dan kan je mailen dat je ons wil huren en dan uh, kan je informatie vragen over hoe duur en uh, kan jij vertellen wat je precies wil. Vliegtuigspotters zonder te popelen van de afgelopen week vloog het grootste vliegtuig ter wereld uh, van Schiphol naar Dubai. Het gaat om de Airbus 380 van Emirates. Het toestel heeft dan 500 uh, stoelen en is van binnen 1,5. Er is een loungebar, een douche en een uitgebreid entertainment aanbod van 12 kanaal, uh, 1200 kanalen aan muziek en films. In de fit-class uh, heb je een stoel die je masseert en een eigen minibar. De prijzen om mee te kunnen vliegen zijn net als, net zo, uh, als vliegtuig groot en hoog. De Nederlandse rapper Gersper Doe is door zijn ex-management voor de rechter gesleept. Bovendien hebben zij, zij beslag gelegd op zijn bankrekening. Ze eisen een voorschot van 65.000 euro. Gersper, Gersper Doel brak vorig jaar met Dr. Media omdat er volgens hem niet zo snel genoeg aanvragen voor optredens binnenkwamen. Maar rekenen nooit de managementvergoeding af. De rapper zegt dat alsnog te willen doen, maar vindt dat het zijn voormalige renner, uh, managers geduld moeten hebben. Hij zou nu even een plaatje draaien van Gersper Doel. Maar ik heb eerst de Party Shaker uh, van Rio voor jullie. We'll start now. Hands up your hands, shake your body, rock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 alles het maakt niet uit wat je doet, je kan alles doen. Je kan alles doen, zolang je maar Maak jezelf was. Jezelf bent en jezelf blij blijft. Zolang je maar Maak jezelf was. Jezelf bent en jezelf blij blijft. Voor altijd, het alfabet zweeft in het grond. Ik pak de letters, bij elkaar en stop ze in mijn mond. Ik creëer zinnen door de woorden die ik aan elkaar pak. Hou spatie en ik scheur een stukje nagel af. Ik ben druk, ik ben focus Maar ik ben niet de nieuwste lotus Een oude ziel in een jongens lichaam Vol trots met mijn borst vooruit Ik ben showbiz De rand aan een foto En ik ben het paardje op jouw polo Stond al die tijd in de garage Ik ben muziek als mijn eigen tatoeages Het maakt niet uit wie je bent Je kan alles zijn Het maakt niet uit wat je doet je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 Jezelf wat jezelf bent en jezelf wat Ja, dat was uh, Gers Doel met uh, Zijn En uh, je hebt dus net dat nieuwtje erover gehoord Dat hij uh, een uh, schadevergoeding moet betalen aan zijn management Mijn uh, week uh, gaat eraan komen Ik uh, hoop dat het een beetje mooi weer gaat worden Want voor mij wordt het weer uh, lekker werken de hele week En uh, gelukkig wel een korte week Ik hoef maar vier dagen te werken en maandag vrijdag en maandag lekker vrij. En dan een weekje werken en dan weer lekker twee weken vrij. Dus ik hoop dat we een beetje zon dat ik een keer uh, lekker op het strand kan genieten. Want uh, ik ben uh, niet echt uh, bruin geworden de laatste dagen. En uh, ik hoop uh, dat uh, jullie ook allemaal mooie, uh, mooie weken te, tegemoet gaan. En dat jullie ook allemaal lekker uh, een werkweek hebben. Of dus zoutvakantie vakantie misschien wel. En uh, ik uh, sluit af met uh, de summertime. Maar eerst heb ik hier afbeeldjes voor jullie met silhouettes. Chris, please, fast forward,